4 uur. Dit is Radio 1 Het Jurgen van den Berg. Rustdag in de toer, maar niet voor het journaal Zometeen een journalistenforum vanuit de Vaucluse. Nu het NOS journaal Hier is Gert Kluk. De aanleg van snelwegen in Spanje is veel duurder dan in Duitsland. Blijkt uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer naar wegaanleg in Spanje, Griekenland, Polen en Duitsland. In Duitsland kunnen meer bedrijven een snelweg aanleggen. Doordat de verschillende bedrijven meedoen, is er concurrentie. En dat houdt de prijs laag. In Spanje wordt het hele project aan één bedrijf gegund. Dat bedrijf kan dan in feite vragen wat het wil. Verder bleek dat er in Spanje veel te veel autosnelwegen zijn. In 14 van de 19 onderzochte gevallen... had er net zo goed een tweebaansweg kunnen worden aangelegd. In totaal heeft de EU 3 miljard euro betaald... aan de wegenprojecten die zijn onderzocht. Een Nederlandse jongen is om het leven gekomen... tijdens de beklimming van een rots in Duitsland. Hij viel 10 meter naar beneden. De 17-jarige jongen uit Harderwijk beklom gistermiddag... met vier vrienden een rots in de Eifel... Toen hij zich over de rand boog om een klimhaak uit de rotswand te halen... verloor hij zijn evenwicht. Alle vijf jongens waren lid van een scoutingclub in Harderwijk. Medewerkers van medicijnfabrikant GlaxoSmithKline... hebben in China voor zo'n 375 miljoen euro artsen omgekocht. Dat heeft de Chinese politie bekendgemaakt... na onderzoek in de zaak die vorige week aan het licht kwam. Chinese artsen en hoge ambtenaren werden betaald door reisorganisaties... Die kregen van Klein geld nadat ze facturen hadden gestuurd... voor conferenties die nooit zijn gehouden. De fabrikant hoopte zo meer medicijnen te verkopen in China. De rechtbank in Groningen heeft een 26-jarige man en zijn vriendin... veroordeeld voor meerdere brandstichtingen in Winschoten. Het Groningse dorp werd maandelang geteisterd door de pyromane. De man kreeg 3,5 jaar cel in tbs. Zijn eveneens 26-jarige vriendin kreeg 4 jaar cel opgelegd... waarvan 18 maanden voorwaardelijk zonder tbs. Het stel heeft zeker 17 brandstichtingen in Winschoten bekend. Sommige branden staken ze samen aan, bij anderen opereerden ze afzonderlijk. In Groot-Brittannië zijn veel meer bankiers die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen dan in de rest van de Europese Unie. De Europese bankentoezichthouder EBA heeft de salarisgegevens van de topbankiers over 2011 in kaart gebracht. In Groot-Brittannië waren meer dan 2400 bankiers met een salaris van meer dan 1 miljoen euro. In Duitsland waren dat er maar 170 en in Frankrijk 162. In Nederland waren volgens de EBA 36 bankiers met meer dan 1 miljoen euro per jaar. Het weer, zonnig en weinig wind. Temperatuur loopt op tot ongeveer 25 graden. Aan zee wordt een graad of 20. Morgen en woensdag meer sluierwolken en wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Langs de kust een kleine kans op wolken van zee. Het wordt nog iets warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. HWB nou, weer verkeersinformatie, Dennis Mooi. Uh, op de A12 bij Utrecht loopt het vast. Voor het knooppunt het Oude Rijn staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En op de A15 vanuit uh, Europort naar Rotterdam... staat, dus, uh, staat bij Spijkenisse 4 kilometer file. En aan de andere kant van Rotterdam op de A20 richting Gouda... voor het knooppunt het uh, dus, uh, het het plein 2 kilometer. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 Goedemiddag allemaal, Zazie has just left the building. En een welverdiende rustdag voor de renners, zeker na de inspanningen gisteren op de Mont Ventoux. En het peloton heeft natuurlijk nog een paar zware alpenritten voor de boeg. Het journaille moet op deze rustdag wel vol aan de bak. In ons journalistenforum onder leiding van Jeroen Wilaert vanuit Frankrijk. Jeroen, wie zit er bij jou aan tafel? Uh, het is nou niet exact een tafel, maar een heel aardig ouderwets prieeltje. Zo'n uh, cirkelvormig rozenprieel in het Manoir de la Roserie. Het huis van uh, ja, de rozenkwekerij aan de Chemin de Grand Prix in Grignan. daar zijn we nog zo'n beetje boven ervan toe. In dit hele gebied zitten de hotels uh, van de ploegen, maar ook van de pers. En het is, uh, zoals je al zei, Jurgen. Vroom, vroom, om maar te variëren op wat er voortdurend in de krant staat... over de gele truidrager voor ook de journalisten. We hebben er veel gevraagd, maar ze moeten gewoon allemaal... Werken. Uh, ook Jeroen Smalen voor het AD in Koers, het Algemeen Dagblad, sinds de nee. vijfde keer. Bert Wagendorp, uh, een goede oude kameraad van de Tour, maar al jarenlang niet meer als een sportverslaggever actief in de ronde. En Marijn Zeeman, niet iemand van een dagelijkse column in de krant, maar wel deskundig tot en met bij Rabobank. Hij is hier kwartier, twintig minuten, dan moet hij alweer elders onder andere zich voorbereiden op een avonditappen, altijd een zware rit aanzitten. Met Mart, niet waar? Marijn Zeeman. Ja, kleine correctie, het is Belkin tegenwoordig. Oh, och jee. Rabobang. Oh, ja, maar moet je nagaan hoe wat hoe ingeroest dat allemaal snel wat nog gaat, is. Hè? Ja. ja, nee, dat. Uh, dat uh, Excuus, het is Geen Belkin. Is Belkin. Nu genoeg gezegd. Heeft iemand uh, zijn. Uh, Telefoon nog aanstaan. Ja, er wordt even wat doorgestuurd. Ik heb er nog één. Iedereen heeft zo eens wat aan. Gewoon op stil, dan wil het wel lukken. Um, persconferenties. Uh, natuurlijk, vanochtend bij Sky. Als jullie het al niet hebben gelezen, dan wel op internet gevolgd. Het was nou niet de gelukkigste ontmoeting met de gele truidrager Chris Froome. Kreeg onvermijdelijk die vragen. Marijn Zeeman. Daar kon je op wachten, natuurlijk. En ik kon uh, nog steeds wat ratelen. <laughs> Misschien moeten ja, we ze maar, gewoon de, toch... Ik de, de land nu een krekel op mij. Maar goed, um, Ja, uh, nee, ik zei het net tegenover... Jeroen zei het net ook. Ja, ik denk inderdaad dat het na wat er in de winter is gebeurd... dat het begrijpelijk is dat er uh, argwaan is. Um, ja, aan de andere kant... Uh, uh, volgens mij is er 0,0... Uh, discussie over hem. Of uh, dat hij ooit ergens mee in verband is uh, gebracht. Dus ik vind dat hij zelf de antwoorden heel goed beantwoord. En ik, ik hoop dat, uh, dat het ook bij hem ook nog over de sport... en over zijn kwaliteiten uh, blijft uh, gaan. Jeroen, heb jij misschien toch, is toch, uh, iets, is ik, toch ik, nog steeds iets maar, aan ik, het ratelen hier? Ik, uh, ik weet niet hoe dat komt. Uh, misschien kan er even wat technisch... Nee, goed. Ja. Hij is nu ook verdwenen uit het Rosarium, Dat ratelding. Uh, Marijn, je ja. zei het al, uh, dat, die, die, die hele stemmingmakerij is beïnvloed door de afgelopen winter. Dat is ook wat David Walsh heeft gezegd. Uh, de man die zo dicht bij uh, Sky is, als verslaggever van de Sunday Times. Uh, de, de zwaarste vloek voor uh, Chris Froome is Lance Armstrong nog steeds. Het is het nieuwe fietsen en een oud soort denken. Ja, nou, ja er zijn heel veel gele trui-dragers inmiddels natuurlijk uh, ontmaskerd. Dus ja, nu is het automatisch de nieuwe, nieuwe persoon in de gele trui... die ook uh, argwaan opwekt. Um, ja, en het is, het is aan, aan ons en, uh, en aan, aan, aan Chris Froome om te bewijzen inderdaad... dat zijn erelijst blijft staan. Dat belooft hij uh, plechtig en ja, ik geloof hem daarin... En ik denk dat we hier gewoon nog even doorheen uh, moeten. Ik heb Le Kiep gelezen. Le Kiep uh, schrijft heel duidelijk, feitelijk... dat Chris Froome binnen 24 uur drie keer is gecontroleerd. Ja. Ook gisteravond nog. Geen eens tijd voor champagne. Nee. Hij moest gewoon weer pissen. Nou ja, dat is, uh, dat is ook wat, wat, wat ons hier opvalt. Kijk, wij presteren uh, goed. En dat betekent automatisch dat je uh, meer... Uh, Onder de lens ligt zeg maar, van de dopingcontroleurs. Uh, dus ook onze renners worden zeer intensief gecontroleerd, soms twee keer op een dag. Nou, ik ben daar uh, eigenlijk heel erg blij om, dat doet mij goed. Um, en, um, uh, ik heb er het volste vertrouwen in dat het uh, klassement wat, wat nu staat, de toprenners die nu staan, dat die, uh, dat die het op een eerlijke, geloofwaardige manier doen. Um, en daar horen ook hele strenge controles bij. En ik, ik denk dat niemand daar een probleem van maakt. Dave Brailsford, de baas van Sky, de opperste manager van Sky... heeft ook al gezegd om niet allemaal de grond in te drukken kom dan maar, uh, laat de WADA maar al onze bloedwaarden publiceren. En die, die hebben er natuurlijk schoon genoeg van. Ja. En ik denk dat het ook heel feitelijk waar is... dat de controllers de laatste jaren ook geen wasse neus meer zijn. Vraag maar aan Alberto Contador. Ja. Uh, vraag maar aan uh, Floyd Landis. Ja. Ze, ze zijn op hun manier gevallen. Misschien op grote en op kleine cijfers, maar ze werken. Ja. Dan toch even uh, de kanteling die nu plaatsvindt. We zitten hier op dit prieel, uh, prachtig onder de bomen. Uh, het is drukker dan vorig jaar, toen het wel nog Rabobank was. Ja. Uh, dat was een wistverstand. Nu, Belkin, net zo groen als al dat, al dat loven hier. Ja. Enorme meuten rond Mollema. Ja. Dat heb je, uh, dit kun je niet vergelijken, want je bent er voor het eerst bij. Ja. Maar het is natuurlijk wel mooi om te zien. Het zijn niet meer plukjes Nederlandse journalisten. Nee. De internationale pers is erbij. Ja. Moet je tegelijkertijd als begeleider ook bewaken? Ja, nou goed, ja, weet je, het is een, een rustdag. Dus, uh, met onze communicatieman Leon Brouwer die, die moet dat vooral uh, bewaken. Um, en, maar goed, het is natuurlijk alleen maar een heel groot compliment dat zoveel mensen wat van onze ploeg willen weten. En um, ja, ik denk dat we daar alleen maar heel blij mee mogen zijn. Uh, ik bedoel, er zijn genoeg tijden geweest dat het minder ging. En uh, ja, nu genieten we ervan en uh, staan we in de aandacht. En ja, uh, ik denk dat dat uh, voor ons allemaal heel goed is. En, en in het bijzonder voor het Nederlandse vuurrennen... dat daar weer wat uh, positiviteit uh, in de goede zin van het woord uh, weer, weer terug is eigenlijk. Geen spoor van nijd bij jullie, van de rijdt een bedrieger vier minuten voor ons, voor ons uit in de gele trui? Nee, want ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik, ik geloof eigenlijk uh, de prestaties van Chris Froome. Het is een, uh, een super atleet. Ook in het dopingtijdperk was er altijd één renner die erboven uitstak. Al inmiddels ook weten dat, uh, uh, dat de grote gedeeltes van het peloton uh, uh, uh, doping gebruikten. Maar er was altijd één renner veel beter dan de rest. Hè, dat, is, uh, dat is niet iets van zomaar van nu. En uh, ik denk dat Vroomen uh, een superatleet is. Uh, die uh, twee jaar geleden eigenlijk echt is begonnen met, uh, uh, met, met presteren. En uh, ieder jaar weer wat beter. Dus, ja, en hij is gewoon uh, by far de beste. Dus. Ik, ik heb daar geen. Ik heb in die ploeg heb ik, heb ik vertrouwen. En in, in Chris Froome zelf ook. Over cijfers gesproken, het verschil met Mollema. Dik vier minuten, rond vier minuten. Is reëel? Voor, ja, ja, Als dat, afspiegeling van de nou, krachtverschillen. Ja, ik, eerlijk gezegd uh, vind ik dat nog meevallen. Hè? Want ik bedoel, we hebben andere wedstrijden gereden. Waarin in de Dauphiné. Uh, waar, uh, waar ik ook met Nico als coach uh, actief was. Uh, uh, daar was het verschil nog veel groter met onze renners. Wij zijn eigenlijk nog wat dichterbij gekomen, zelfs. Uh, en en uh, ja, ik, ik, vind dat eigenlijk, uh, ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Wij we, we hadden niet op de tweede plaats gerekend. En dat we tweede staan op vier minuten, na twee weken... dat, uh, ja, dat, uh, dat had ik vooraf voor getekend. Ja. Een resultaat van een beleid, denk ik. Roosmalen Malen, is bijvoorbeeld de nieuwe aanwezigheid van Marijn Zeeman... in dit gezelschap al een uh, verschil met die ja, vroeger? Ja, absoluut. En hoe komt dat? doordat Marijn uh, volgens mij met, met coachingstechnieken uh, op de proppen komt... die misschien wel in het hele wielrennen, maar zeker bij deze ploeg... Uh, nou niet gebruikelijk waren. En uh, ik ben daar ook voor onze krant... Uh, probeer ik daar een beetje achter te komen, wat zijn geheim is. Want zelf wilde hij er niet al te veel over vertellen, en dat snap ik ook wel weer. Uh, maar dan, ja, het is bijna psychologie, wat hij doet met renners. Hij, uh, hij treedt in tot in hun ziel... En, en kijk daar vandaan de situaties waar zij mee te maken krijgen. En dat is wat anders dan, uh, Marijn noemt zichzelf coach, uh, minder dan ploegleider. Maar ja, vroeger uh, zeiden de mensen in zijn rol, zeiden, goh, je moet vijf dagen per week trainen als je geen koers hebt. Uh, vier uurtjes per ochtend en uh, de volgende ochtend ga je een keer zes uur en je neemt één keer in de week, uh, doe je een dag niks met je fietsen. dat en je was je het. achter de brommer. Ja, zo is het, zo is het. En, en ja, Marijn die, uh, die bekijkt het misschien meer vanuit de theorie, maar wel vanuit een hele interessante theorie, zeker voor deze sport, waarin daar nog wel heel veel te winnen is, volgens mij. Bert Wagendorp, uh, voorbij de tijd dat een oud-renner in een wagen ging zitten en uh, zijn de renners, maar wat niet aanhengsten in de winter. Ja, dit was natuurlijk een, uh, is, is, is decennia lang een uh, trainingstechnisch gezien, een vrij achtelijke sport geweest. Het <lacht> ja. uh, uh, stel in de tijd dat ik in dat huurrennen rondliep, in de jaren negentig was het gewoon nog uh, kilometers maken, kilometers maken, kilometers maken. En uh, ik heb het meegemaakt dat er van die Belgische ploegrijders, uh, als hun renners slecht presteren in een klassieker... dan uh, moesten ze straf nog 100 kilometer achter die auto van die gozer aanrijden. In Nederland dat, maakten dat dat mensen als Jan Raas en Peter Post nog de dienst uit. Uh, bij Peter Post ja. was ongeveer de voornaamste, uh, het final, voor de voornaamste aanwijzing... rijen, rijen, ja, rijen. rij. Rijen, rijen, rijen, En uh, in elk geval uh, aan de, zeg maar de psychologische kant van het, uh, van het verhaal... Uh, werd niet, althans niet bewust uh, iets gedaan. Uh, ongeveer praten die mannen met renners... maar het was toch vaak een kwestie praten. van... Peter, was, Peter Post was uh, heel intimiderend. Uh, er werden bevelen uh, werd, ja. werd er uitge uitgevoerd. Maar goed, uh, zij zullen op hun manier ook wel geprobeerd hebben... om de jongens te motiveren. Maar het, lag, het werd bij de renner neergelegd om te presteren. En hoe die dat deed, ja, dat moest hij maar verder bekijken. Van enige uh, structurele begeleiding. In de zin van, van... en dan met name de psychologische kant. En terwijl inmiddels iedereen natuurlijk weet... dat de psychologie in de sport... Ja, ...in allerlei sporten heel lang het, het, het meest onderschatte element is geweest. Je ziet het nu eindelijk ook in het voetbal, begint dat door te dringen... ...dat je, uh, dat je niet alleen maar de bent met het goede, de goede wreeftrap... ...en, en, en die bal uh, uh, over 40 meter kunnen verplaatsen. Nee, gewoon, je moet aan, team, aan het team denken. Je moet aan, aan het individu binnen het team denken. Nou, dat, dat soort dingen is heel ingewikkeld... Maar ze zijn essentieel. Je kunt daar, dat, dat maakt het verschil. En dat begint in de sport door te dringen vrij laat, vind ik. Hoor. Als je nagaat dat daar gewoon miljoenen in om zijn gegaan, ja, jarenlang. Al die en dat daar zo gewoon slecht over is nagedacht. Nou, ja, daarom, je ziet het nu bij Marijn dat, het, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat dat werkt. Onze grote confrater Joris van den Berg... Uh, schreef ooit al over de mysterieuze krachten in de sport. Dat wist Marijn, het net al lang. Ja. Marijn Zeeman, heb jij dat gelezen? Nee, dat ken ik niet, nee. En, maar dat ging dus ook heel, ook heel erg over de psychologie al. Joost van den Berg had dat wel door. Onder andere in het werken met Piet Moeskops. Maar als we het zo hebben over uh, de oude methodiek van die oud-renners... die ploegleider werden, zit je dat dan hoofdschuddend aan te horen? Heb je dat in het verleden ook al gezien en hoofdschuddend bekeken? Van dat kan beter. Hier is een enorme inhalslag nodig. Nou... Uh... Ja, soms had ik wel het idee dat de dat dingen al anders konden en beter konden. En, en daar, daar ben ik wel de laatste jaren wel heel, heel hard mee bezig. Maar Vanuit wat voor, wat, voor, wat voor deskundigheid doe jij dit trouwens? Voor de luisteraars die zich dat nog afvragen? Nou ja, goed. Ik, uh, ik heb de Academie voor Lichamelijke Opvoeding mm. gedaan. Um, uh, en daarna heb ik de, de Topcoach 5-opleiding bij NOC-NSF. Um, um, coachopleiding bij het Johan Cruijff-Instituut. Mm. Um, en, en verder persoonlijke ontwikkelingstrainingen. Uh, dat is niet maar, specifiek wielertraining? Nee, nee, nee. Dus het gaat om Psycholo psychologie? heb je psychologie? De, nee, maar aan? goed, ja, dus nu eigenlijk probeer ik gewoon wel, continu gewoon daarin bij te scholen te ontwikkelen, de, boeken te lezen, met mensen erover te spreken, coaches erover te spreken van binnen en van buiten de sport. Maar kijk, wat, wat ik wel belangrijk vind... Als, als ik nu naar ons begeleidingsteam hier in, in de Tour uh, kijk... dan werk ik intensief samen met, uh, met, met Nico Verhoeven en Frans Mazen en Louis Delahaye. We zijn eigenlijk met vier coaches uh, hier uh, op pad. En ik denk dat eigenlijk de, dat die samenwerking vanuit de, de kennis... Want, hè, want ik moet ook niet onderschatten wat, uh, wat de enorme waarde is... van oud-topsporters uh, in de begeleiding. Dat, ik denk juist dat de combinatie van mensen die wat op een andere manier ernaar kijken... en eigenlijk oud-topsporters helpen om, om naar sporters te leren kijken... niet van, alleen vanuit hun eigen uh, ervaringen, maar meer als coach, meer uitgezoomd... dan, dan is dat, kan het dat van hele grote waarde zijn. Jullie vullen elkaar aan, want Nico ja. Verhoeven, kunnen we vaststellen... is heel reëel geen gele truidrager ooit geweest... maar wel een groot lezer van de koers. Ja, en hij heeft, hij, tactisch is hij heel erg sterk. Alleen de, uh, uh, we sparren daarover dan van hoe, hoe kun je nou uiteindelijk dan een team beter maken hoe breng je bepaalde boodschappen door uh, hoe coach je daarin uh, uh, Louis is, is eigenlijk de, de man hier die heel erg intensief uh, met de sporters omgaat en, en terugkoppelt wat er binnen de groep leeft uh, heel belangrijk, ander onderdeel van een sterk team is, is alle mensen eromheen dat iedereen eigenlijk ook uitstraalt uh, de passie van wij willen hier resultaten halen Doelgezichtheid. ja en, en met elkaar doen we dat. En ja, ik ben daar een, een, een radartje in. En um, uh, weet je, het is echt. Uh, ik, ik wil voornamelijk uh, de, de teamprestatie daarin uh, benadrukken. Jongens Malen, ik zeg, en dat doe ik ook naar aanleiding van een interview wat ik met Nico Vroeven heb. Deze jongens, zijn uit hun keurslijf getreden. Ze ja. zijn bevrijd. Ja, ja ik, Marijn noemt zichzelf nou een Rabobank. Rabobank was heel erg hiërarchisch in zijn top-down, mm -hmm. van boven naar beneden beleid. Rabobank. De Rabobank, Werkt verlammend. Ja, de Rabobank Ploek was een soort dependans van de bank, uh, dacht ik soms wel eens. Um, mannen die zich heel keurig voor willen doen in een wereld die helemaal niet zo keurig is. Um, en wat, wat Marijn, hij noemt zichzelf nou een radertje... maar wat hij brengt doordat hij niet uh, profielrenner is geweest is het vermogen om dingen eens heel anders te doen. En dat is waar je volgens mij in de wielersport nog ontzettend veel mee kan winnen. Door Komt hij het... in ieder geval met nieuwe ogen. Nou ja, uh, hij zat hier in mei, uh, samen met een collega van de Mathieu Heiboer... in een auto om de vlakke etappes te verkennen. En Ik heb het toen aan de telefoon gehad en dacht ik, wat ben je nou aan het doen? Dat doet nooit iemand, vlakke etappen verkennen. Wat heb je daar nou aan? Het gaat om de bergen, daar wordt het verschil gemaakt. En we zagen vrijdag... Uh, hoe die, uh, dat peloton in waaiers uiteen werd gereten. Natuurlijk moet de wind een beetje meezitten... en de vorm van de dag, alles moet meezitten. Maar uh, daar hebben jullie wel een enorm verschil gemaakt. En daar hebben jullie, hoe deze tour ook gaat eindigen... wel van jullie doen spreken als ploeg. Daar was jij, jouw wielerkennis uh, niet zo optimaal. Maar Marijn, je had het toch ook gezien? Net zoals de Belgen het gezien hadden. Die uh, Omega Pharma Boys. Ja. En als ze het nog niet gezien hadden, dat vond ik zo mooi om te lezen... dan was Tom Steels vooruitgestuurd om nog eens even te bellen. Ja. Which way the wind blows. Ja. Ik vond dat van Meus. Ja. Bert? Bert de, de. Ja, ik heb het uh, in Italië zitten kijken. En ja. het was echt, uh, ja, echt schitterend om te zien. Het, het mooiste moment was dat, dat die, die, uh, die uh, kopgroep ook weer brak. Hè. Dat, dat je, daarachter zag je een geel, gele man... En je kon bijna zien aan de manier waarop hij op zijn fiets zat en aan het geslingeren van hem, dat hij in totale verwarring was gebracht. Van wat gebeurt hier nou? Weet je? Want dat was een, echt een subliem sportmoment. was door alle scenario's heen gefietst. Dit was niet meer te controleren. Hier kon je geen Sky-dictatuur meer herkennen, Jeroen Smalen. Nou ja, exact, exact. Breng uh, ze maar in verwarring. Hoe kan je die machine, die Sky-machine, die we vorig jaar Bradley Wiggins toch kinderlijk eenvoudig naar de, naar de toerzegger uh, hebben zien loodsen. Hoe kan je dat ontregelen? Nou, ik weet niet of Chris Froome in uh, Kenia of Zuid-Afrika heeft leren waaien rijden. Maar ik weet het na vrijdag wel. Het was vooral trein. Het was vooral treinfiets ja, daar. Ja. Er was de sprake, las ik ook nog in leek van een afgesproken code. Ik heb nog een Nico Verhoeven gevraagd. Maar dat is nog even het geheim van het peloton hoor, Marijn. Uh, we hebben het over communicatie. Dat heeft dus ook met die oortjes te maken. Maar die oortjes worden weer afgeluisterd, las ik, door andere ploegleiders. Die dat zo zitten te scannen dat ze mekaars. Uh, uh, uh, Prism, Prism in de toeren zit. Ja. <laughs> Marijn, nou ja, dat is dat maar, de, Nou ja, is goed. Nee, dat, um, Wat ik was ik de weet dat nou, ik, uh, naar mij weten, hopelijk tenminste, worden wij niet afgeluisterd. Ik, en wij luisteren ook geen andere ploegen af. En uh, wij hebben een hele goede sponsor uh, daarvoor. Die, die ervoor kan zorgen dat wij uh, afgeschermde frequenties hebben. Die niet af te luisteren zijn. Uh, Belken namelijk toch? in accessoires voor dat ja, ja, soort Ja, en Henk Jacobs, die helpt ons daarbij. Dus ja, goed, ik ga ervan vanuit. En, en ja, wij, hadden, wij hadden geen codes hoor. Wij hadden gewoon um, vier uh, punten waar we. Uh, waar we het, uh, het initiatief wilde nemen. Um, en daar hebben we gewoon de hele dag uh, op gehamerd en na gehandeld. En dat uh, hebben die jongens uh, fantastisch gedaan. Uh. Maar een van de dingen die ik uh, ook hoorde was uh, dat een van de Belgen zei: of het over de radio was maar op de, of op de fiets. genoeg eten meenemen. Want er was geen tijd voor de bevoorrading. Ze zouden er dwars doorheen jassen. Ja, nou dat was eigenlijk. Het oorspronkelijke plan was eigenlijk dat wij. Uh, Kijk, als je, een, als je in een waaieretappe dan... Ik, ik ben geen prof geweest, maar wel uh, uh, tot en met de amateurswedstrijden gereden. Dus etappe of waaierkoers heb ik voldoende gereden. En uh, essentieel om, om een waaier te kunnen maken... is eigenlijk dat het peloton niet breed uit is... maar dat er ergens een moment komt dat het wat uitgerekt wordt. Omdat er dan ook een moment komt dat, uh, dat er uh, renners tussenuit sturen... zoals ze dat noemen. Dan komt er een gat. En in een waaieretappe... dan, uh, dan kun je zelfs uh, Chris Froome kan dan niet meer uh, uh, daar nog uh, naartoe rijden. Um, dus ja, dan is de bevoorrading is daar altijd een, een, een interessant punt voor. Omdat, uh, omdat renners dan even niet opletten. Die zijn gefocust op hun verzorger om hun zak aan te pakken. Uh, en dat, is, uh, dat kan het moment zijn om dan dus de boel te verrassen. Maar uh, in de bevoorrading stond, uh, stond de wind op kop. Uh, of schuin op kop. Dus dat leek ons geen goed punt. Uh, maar we wisten wel dat het punt daarvoor hopelijk al het peloton uit elkaar was. Dus ja, wij hebben al onze renners al uh, inderdaad voldoende eten meegegeven. Zodat ze dus niet afhankelijk waren van een bevoorradingszak. Uh, niet leeg in de waaier. Ja. Man van details, Marijn Zeeman. Uh, ik las vandaag ergens op het internet... dat een van de luisteraars ook ontzettend geïnteresseerd is in de techniek. In gewoon puur de fietsen. Hoeveel heb jij met tandjes? Nou, ik ben eigenlijk... Ik zal mezelf geen leek noemen... maar ik weet absoluut niet veel van materialen van fietsen. Daar hebben we hele goede mensen voor bij de ploeg... Uh, die daar heel intensief mee bezig zijn. Maar daar, uh, daar ligt eerlijk gezegd ook niet mijn interesse. Nee, het gaat vooral... Tussen de oren. Um, jij moet na half vijf weg, is de afspraak met uh, Leon, de voorlichtingsfunctionaris, zou ik maar zeggen, op zijn deelders van Belkin. Uh, jij leest de kranten ook. Hoeveel onzin lees jij? Zeg het maar hoor. We zitten hier gewoon toch. Nee, nee ik lees de onder. kranten niet, want uh, wij hebben hier geen kranten. Als ik thuis heb heb ik een, een abonnement op, uh, op de krant van Jeroen. Of van het AD. Ja, kijk. Um, Um, en, uh... Ja, de Volkskrant is in jullie kringen ook een beetje minder populair geworden. Nee, nee, ik zou nee, niet nee. weten hoe Nou ja, goed, er is wat uh, gebeurd uh, in het voorjaar. En dat, dat zijn niet de, de sportverslaggevers geweest. Maar het er een andere. en ander onthult over vroeger. Oh nee, nee, nee daar, daar is helemaal geen probleem mee. Nou ja, goed, dingen die gebeurd zijn mogen opgeschreven worden. Daar hebben we helemaal geen moeite mee. En ik ook niet. Nee, dat had met, met, een, met een, ja, een soort van column te maken waar... Um, ja, het ging over het embedded zijn van de NOS... Ja, en, en daar dan dat, uh, met het feit dat dan... Uh, nou goed, laten we er ook niet te veel over doen. Colm van Mark van Driel, nou weet ik het weer. Ja. Ja, namelijk... En daar, was, uh, daar, waren we, daar waren we gewoon... Uh, dat, uh, ik, tenminste, daar was een renner volgens mij... die eigenlijk ook in de moeilijke jaren een voorbeeld is geweest... van een schone sport, in ieder geval Robert Gezing. Mm -hmm. uh, zich daar altijd over heeft uitgesproken. En die werd daar zijdelings in benoemd. Niet zo bedoeld, maar wel in benoemd in een stuk... waarbij... een Mensen die niet zo uh, heel erg uh, echt betrokken zijn bij, uh, uh, bij het wielrennen, denken van wat, wat doet die naam nou? Die werd in relatie met een bloedzak gebracht. Nou, dat vonden wij gewoon onterecht. De redenatie was namelijk dat Kees uh, Jonkind van ons, van de NOS, weliswaar intern bezig kan zijn. Maar was de, uh, was de, de, de, de argumentatie van Mark van Driel, de schrijver van het stuk? Dat hij kan, kan onmogelijk achter alle ja. deuren kijken. Precies. Bedwagendorp. Kijk jou aan als uh, onder andere lid. Ja. Ja, ik, ik vond dat een onterechte column ook. Omdat ik vind dat... Wat kun je als ploeg meer doen dan zeggen? van wij, wij, Ons is altijd gevraagd, wees nou eindelijk eens een keer transparant. Goed, dan ben je dat. Dan zeg je van, oké, okay, kom maar kijken. Ik, net, ik zat net even met Kees Jonk in te praten. En ik heb hem gevraagd, wat mogen jullie nou eigenlijk doen? Nou, er hangen constant camera's in de bus, in de ploegleidersauto's. Die draaien de hele dag door. Ze zijn echt fly on the wall. Dat je niet, met die jongen, dat niet op alle slaapkamers camera's draait. Ik kan me ook voorstellen, want die jongens hebben ook recht op privacy... Maar goed, als ploeg stel je je toch open. En dat vind ik, uh, daarmee uh, geef je een, een gebaar of een signaal van: nou, kijk. De... Ook voor ons zijn er andere tijden aangebroken. En wij, wij uh, kom maar kijken. En ik geloof daar ook in. Ik, ik, uh, je moet altijd erbij zeggen tegenwoordig... ik steek van niemand op mijn vingers in het vuur. Nou, als jij een vuurtje hebt, dan wil ik, het voor, wil ik mijn vingers best in het vuur steken... voor uh, Tendam of, uh, of Mollema. Maar wat ik en, maar het, het feit gaat, er, het gaat erom dat, dat je dan gestraft wordt voor je transparantie. Dat, dat, dat, je, dat er verdachtmakingen worden gemaakt omdat je transparant bent. En dat vond ik onterecht. Dat was een column die ook getuigde van oud denken. Weer. Ja. En, en, ja. Kan, kun je je ervoor ontwaren? ging voorstellen van Marijn Zeeman als onderdeel van dat hele begeleidingsteam. Die kon ik me voorstellen, ja. Die kon ik, me voorstellen. ik kon me de frustratie voorstellen van... Nou, stellen wij ons open... Even de microfoon bij de B. Nu stellen wij ons open voor, voor, voor, de, voor de media, voor een medium. En, dat, en die mogen meekijken en die mogen doen wat ze willen. En dan wordt toch nog weer die verdacht, eeuwige verdachtmaking erbij betrokken. En je kunt natuurlijk zeggen van... Ja, dat, dat hebben jullie aan jezelf te wijten. Want er is in het verleden zijn dingen gebeurd. Maar ik vind dat je ook andersom kunt denken... Die ploeg wil kennelijk een omslag maken. Geef ze die kans dan. En, en dit, dat, dat, dat transparantie van zo'n embedded journalist... is daar een, een, een signaal van. van wij, wij willen open zijn. Dat gebeurt bij Sky ook. Maar het is bekend, heb je ook duidelijk gemaakt in de avondetappe. jij bent weer geen vriend van David Walsh. Nou, dat de, heeft meer met het verleden. Het heeft meer met het verleden. Maar ik had me in die uitzending overigens iets zorgvuldiger moeten uitdrukken. Het ging over dat boek van hem. Uh, LA, uh, Confidential. Uh, L.A. Confidential. En ik, uh, ik vond, dat boek is in Engeland niet uitgegeven. Omdat men de Engelse uitgever, uh, bang was voor de juridische gevolgen... omdat de beschuldigingen niet zo hard waren dat het overeind was gebleven in de rechtszaal. Dus het boek is niet uitgegeven. Op basis van dat boek is een artikel verschenen in de Sunday Times... en met dat artikel is Armstrong naar de rechter gegaan... en heeft op dat moment van de rechter gelijk gekregen... van wat er in het artikel staat kan niet hard worden gemaakt. Nu is dat omgedraaid. Hè. Ik geloof dat Armstrong nu hem weer geld moet betalen. Van, uh, vanwege die verloren rechtszaak. Maar op dat moment. En het ging me nog niet eens zozeer over Walsh. Het ging mij om het feit dat. Er steeds maar die beschuldiging is van. sportjournalisten hebben niet opgelet. Sportjournalisten Alleen meneer Walsh heeft opgelet. En daar is hij Daarom vind ik nu zo belangrijk. Ja, nu, nu is dat belangrijk. Nu ja. zegt David Walsh onder andere tegen mij. Hij kan geen motoman ontdekken. Er is niets nee. van geheimzinnige achterdeurtjes bij Sky. Maar die aan had de gang. hij toen ook niet kunnen ontdekken. Als hij toen embedded was gegaan bij de had hij dat ook. Want er is toen iemand, uh, Dan, hoe heet ik, uh, die, die, die jongen van uh, de Amerikaanse journalist... Dan Coyle. Coyle die, is, uh, ja, die is zelfs naar Girona verhuisd op beter om er bovenop te zitten. Maar en stuitte die hij, daar op no go zones, namelijk nee, de ijskast... Heeft die het die niet hij heeft het niet kunnen waarnemen. Na half vijf, na, na het nieuws, gaan wij verder over het nu. Marijn Zeeman, jij moet weer naar de ploeg. Dank je wel. Graag gedaan. Ik heb niet helemaal het geheim gehoord, maar toch zijn we iets dichterbij. Dank je wel. <laughs> Heel goed.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 De Spaanse premier Rajoy wil niet ingaan op nieuwe publicaties... over het corruptieschandaal in zijn partij Partido Popular. Hij lijkt steeds verder in het nauw te komen door berichten over steekpenningen. Gisteren publiceerde een Spaanse krant sms'jes van Rajoy... waarin hij zijn steun betuigt aan de penningmeester van de partij Barsenas... die twee weken geleden werd gearresteerd. Barcenas zou in de jaren negentig geld hebben doorgesluist naar Rajoy... toen hij nog minister was. En dat zijn de hoofdpunten. Nu weersverwachting verwachting dan. Hier is Peter kapers -Munneke. Het is volop zomer in ons land met veel zon en temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Aan het strand is het nu ongeveer 20 graden, maar er staat weinig wind, dus ook daar is het heerlijk toeven. Vanavond dan blijft het helder en koelt het pas laat op de avond af. En op de meeste plaatsen is het dan helder en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Er kan lokaal wat mist ontstaan en in de kustgebieden kan mist van zee binnendrijven. Morgen dan is het weer droog, ook vrij zonnig. Hoewel er wel vrij veel sluierbewolking voorkomt. Maar die zon die weet daar redelijk goed doorheen te schijnen. Er staat bijna geen wind en de temperatuur die loopt op naar 23 tot 26 graden. Ietsje lager op de wadden en aan het strand. Ja, en na morgen dan houden we dit rustige en droge zomerweer... met geregeld zon en middagtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. AUB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu een uh, handjevol files. De meeste staan uh, rond Rotterdam. Op de A4 Hoogvliet Vlaardingen bijvoorbeeld. Bij Vlaardingen-Oost 2 kilometer. En er staat een kapotte auto en daarom is de rechterreis ook dicht. Op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Spijkenisse 7. En tussen de knooppunten Penelux en Vaanplein 4 kilometer. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A20 richting Gouda... voor het knooppunt de Bregseplein 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A28. Vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epen staat 7 6 kilometer, maar de weg is weer vrij. Il y a les <middels> de profession par Cardin et par Pas de de Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou. Un joujou extra qui fait crac Les friands tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minailles qui mangent leur rond-roups Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Moi, je veux que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, ouais. j'ai un piège à fil, un piège à vous. un joujou extra qui fait craque pour plus. Les filles tombent à mes genoux, je ne crains pas les costauds, les supermains, les bébés aux carrures d'achete. Oh! Aux yeux d'acier, au sourire coquet, en Harley Davidson ils se G, promènent. Moi oh! et vous que je sois jaloux, pas du tout, pas du tout. Moi, ouais. j'ai un piège à Un joujou extra qui fait craque pour Les flients tombent à mes genoux Il y a les drogues et les fous, sans ceux qui lisent et ceux qui savent parler On mannequin de chez Catherine Harley Ceux qui se marient à la Madeleine Quand il veut que ce vie nee, en ja 1966 Jacques Dutron, hij is vandaag de tour en van zijn Le Playboy is het op de radio een kleine stap... natuurlijk naar die rozenkwekerij daar in het prachtige Grignan. Want daar zitten ze, Jeroen Schmalen, Bert Wagendorp en Jeroen Wielaard, voor deel 2 van het Journalistenforum. In Manoir de la Roseret en de voet van de Van Toe. Gio Lippens, ik zie hem daar lopen uh, op deze rustdag, ook druk bezig. Ja, dus hij mimt nu even een radio-interviewer met een zender op zijn rug. Gio Lippens, Gio Lippens die zei straks uh, tegen jou Bert uh, dat het toch heel mooi is dat uh, die berg naar jouw boek is genoemd. Ja, dat heeft me ook heel veel moeite gekost. Maar uh, na overleg met het, uh, met het lokale uh, toeristische bureau hier. Uh, waren ze dat dan eindelijk toebereid. Maar dat, dat gaat niet voor niks natuurlijk. Van toe, bezig. Of, nou, de, de, de tiende druk komt eraan. De tiende druk is uh, gisteren opgelegd, ja. Dat gaat weer met drukken van 10.000, dus uh, het gaat nu hard richting 100.000. De zomerhit en het heeft geen bal te maken met combines, met doping. Ja, misschien wel met de combine van het vriendenstel dat zo helemaal in de war raakt van Laura. Maar dat is dan ook het enige? Ja, dat is het enige. Het, het, het gaat over, over mannen op een fiets, dat is de enige overeenkomst. Maar het gaat over vrienden op een fiets en uh, ja, hier heb je toch over concurrenten op een fiets vooral. Ik kan het niet over het peloton van nu hebben. Nee. En ook niet over de mannen van Belkin. Want als er in ieder geval geen mythe of legende wordt verteld... is het over de warme vriendschap tussen, noem maar Bauke of Robert... Nou ja, je en... ziet wel, ik, ik stond er net even bij te kijken bij die interviews... en je ziet dan wel dat, dat, dat de journalisten dat wel heel graag zouden willen horen. Van uh, Bauke is nu mijn beste vriend. Of uh, Lauw is nu mijn beste Maar dat doet Mollema doet daar niet aan mee. En, uh, en Ten Dam doet daar ook niet aan mee. Uh, Mollema zegt gewoon van nou ja, wij kunnen elkaar helpen. En, uh, en dat doen we. En uh, dat gaat natuurlijk heel goed. En dat gaat in goede collegialiteit. Maar nee vrienden natuurlijk niet. Waarom zou je ook? Jeroen Smalen zit jij op dat soort oude jongensboekenverhalen te wachten? Tuurlijk. Als Met het schrijven van dit prachtige volwassen jongensboek tegenover je? Ja, nee, maar als dat het verhaal zou zijn... Brooks en Teunissen, de grootste kameraden, bleek later helemaal niks van waar. Ja, nee, dat, is wel, dat zijn ze wel geweest. Dat zijn ze daarna alleen twintig jaar niet meer geweest. Door, door hun laatste gezamenlijke tour. En dat is vorig jaar, hebben ze elkaar diep in de ogen gekeken... en elkaar weer een hand gegeven. En nu zijn het weer vrienden. Um, dat waren wel echt hele goede vrienden. Dat zijn deze twee niet. Baukum, uh Mollema, Lauwers, Ten Dam. Maar het zijn en... gewoon goede beroeps. Ja, ja. En uh, het, het, ze zijn door omstandigheden zijn ze op deze plek in het klassement gekomen waar ze nu staan. En dat is hun overeenkomst. Ik zie verder ook, ja, ze zijn geboren allebei in uh, in Groningen. Um, maar ik zie verder ook niet zo gek veel overeenkomsten tussen die twee. Het is de, de, de vleesgeworden nuchterheid van uh, Mollema tegen een soort uh, dat zou jij wel aanspreken rock en roll cowboy die ten dam is. Hm. Ja, ja, ik vind, ik vind Laurens uh, steeds meer eigenlijk uh, het mirakel. En Biednik zat, werd hij gisteren genoemd in l'équipe. Ja, maar de, natuurlijk, want hij ziet eruit als iemand die rechtstreeks uit de jaren zestig <laughs> is weggereden. En nou. hij heeft ook dat imago, dan over, over uh, Keurslijf gesproken. Ja, dat, dat was bij Rabobank, uh, zat dat natuurlijk ook niet lekker. Nee, dat, dat, dat, je ziet dat er nu, uh, kennelijk uh, is er in die ploeg nu ruimte om, om, om, om voor persoonlijkheden om zich te ontwikkelen. Er Tot... zijn, zijn ook luisteraars en lezers die vinden dat Tendam nog te weinig wordt gebracht. Nou, was hij is misschien wel de beste. Gisteren op de Van Toe was hij denk ik beter dan, ja. uh, dan uh, Mollema. Maar hij zei ook, van, ik, kon niet, ik was niet goed genoeg om met vroeg mee te gaan. En uh, ik hoorde net Mollema ook zeggen, van, als dat dan wel zo was geweest... Nou, dan had hij mee moeten gaan. Ja. Zo, dus, zo, het zijn ook hele uh, zakelijk denkende jongens. En niet zozeer van, uh, Mollema is niet de man die zegt... ik ben de kopman, dus hij moet bij me blijven. Nee. Als hij gisteren mee had, mee had kunnen doen voor de, voor de etappenzegen... had hij de zegen van Mollema gehad. Ze zijn heel, en dan zeker Mollema, heel rationeel. Ja. Uh, in alles... Ook, ook in hoe ze, hoe ze hier tegenover de toegestroomde wereldpers uh, zitten. Uh, uh, Mollema, die, het, het valt hem niet eens op... dat hier nou veertig keer zoveel journalisten staan als vorig jaar om deze tijd. Mm. Hij geeft een keurige antwoord op een keurige vraag. En uh, hij knikt iedereen goede dag en hij loopt weer weg. Weet je, het, is, het, raakt dit, hem niet. het raakt hem totaal niet. Nee. Ja, maar dat is natuurlijk ook het aardige van, van Remmers. Uh, Bert Wagendorp, wij kennen elkaar ook uh, behalve van vroeger samen in de Tour... Uh, van uh, De Muur, het uh, tijdschrift. Het uh, aardige is als je dat aan remmers vraagt... dan zijn die daar helemaal niet zo mee bezig. Nee, die zijn veel met de zakelijker. literatuur van de achter de fiets. Voor hun is er ook geen romantiek. Hè. Voor hun is er gewoon me, 240 er. kilometer fietsen... Met, met een beklimming van een berg aan het eind. Voor ons uh, kun je zeggen... ja, dat is een symbool voor het leven. Weet je wel. 220 kilometer, dan ga je die berg op... en dan kom je misschien wel in de hemel. Ja, dat denkt hij dat zo'n renner... Die denkt van schij alsjeblieft zeg. Ik, ik, ik zweef me kapot. Ik heb zere benen. En ik hoop dat ik op tijd binnen ben. Dat is, zijn, dat is zijn werkelijkheid. En die heeft met de romantiek niks te maken. Maar wil niet zeggen dat die romantiek niet belangrijk is. Want de romantiek verkoopt wel de verhalen die bij die koers horen. Want die koers op zich is natuurlijk saai. Dat zijn een aantal 200 jongens die van A naar B fietsen. En daar, daar moet romantiek aan worden toegevoegd om het interessant te maken. Dus daar moeten die renners zich ook van bewust zijn dat het niet voor niks is. En het is ook allemaal met elkaar verweven. Want ja, niet voor niets is dit waar we nu in zitten ooit gewoon het idee geweest, nogmaals, van een krant. Ja. Uh, loto destijds, 1902. Moesten de kranten verkocht worden. Dit is een verhalenfabriek, hè, dit? Ja. Ja, uh, met, met zoiets uh, uh, zonder links wat wij ook jarenlang niet hebben meegemaakt. We staan misschien nu weer wat meer uh, met uh, uh, beide benen op de grond... na de top van de Van tour van gisteren. Maar Bert Wagendorp, je hebt er ook over op, op gereageerd in de Volkskrant. Er was toerkoorts. Ja, onze jongens. Ja, dat is waar wij altijd op zitten te wachten. We zitten altijd op onze jongens te wachten. voc of, nou of het nou schaatsen is, of, of voetballen. Het, het moet, in het voetbal, daar heb ik ook geschreven... zijn we dat onze jongensgevoel een beetje kwijtgeraakt... omdat die, die gasten die zijn zo ver van je afgedreven. Te verver ververvreemd. Ja, die gaan dan met hun vriendin voetballen in, in, in, in Istanbul... Dan, omdat ze daar dan weer nog meer kunnen verdienen. Ze moeten ook wel aanraakbaar blijven. Ze moeten een beetje dicht bij je blijven. Aanraakbaarder dan in het wielrennen ja. zijn topsterren niet. Nee, maar, maar ook in het wielrennen heb je natuurlijk arrogante types... Maar maar het, deze twee jongens zijn gewoon aardige jongens. En dat willen wij als Nederlandse sportliefhebber. Alles komt, terug de jaren, alles komt terug uit de jaren 80. De crisis, wielersuccessen. Bijna een elfstedentocht. Ja, die kwam er in de jaren 80 dan wel twee keer. Uh, ja, ik, heb dit nog nooit, ik ben 31. Ik heb dit uh, nog nooit zo van nabij meegemaakt. Ik vind het lekker om het mee te maken. Um, en moet, als je ervoor, en moet je ervoor waken, was gewoon mijn vervolle vraag... dat je de, niet, niet uh, meegaat in de euforie? Oh, nou, de, daar hoef ik niet voor te waken, want dat ligt niet echt in mijn uh, persoonlijkheid. Ik ga niet op de, van toe meestampen uh, in een polonaise. Um, vind ik het lekker om mee te maken. Nou, ja, dit is mijn vijfde tour, um, waar ik vier keer heb moeten uitleggen... waarom het niet lukte op, op dat jaar na dat, dat er op de geest ik vijfde werd... Um, maar toen was hij ook gevallen. Dus ik heb heel vaak moeten uitleggen uh, waarom de Raamboekploeg het niet bracht. En uh, ja, dan is dit iets heel anders. Is dat lekker om mee te maken? Ja, tuurlijk is dat lekker om mee te maken. Uh, je wordt meer gelezen, je krijgt veel meer reacties. Uh, je krijgt alle ruimte uh, in de krant. Uh, dat, dat is heerlijk. Maar ik slaap er s'nachts geen minuut minder van uh, waar Bouken staat in het klassement of Laugessen dan. Daar heb ik uh, geen last van. Maar je rijdt toch wel lekker er rond? Um, nou ja, er is... Ja, nee, Want vier jaar lang elkaar zaggerijnige dingen moeten uitleggen... dat is toch minder leuk dan nu? Ja, maar het is het werkje Jeroen. Dat weet ik wel. Het, ja, het is net uh, zo goed het werk als wat we nu als, doen. Tuurlijk, ik uh, doe dit ook al iets langer. Ja. <laughs> <laughs> ik ze ook dat rot jaren in dat nou, Niet fijn. Nee. Uh, de dictatuur uitstok. toen was ik er gewoon ook zes jaar uit. Mm -hmm. Niet fijn. Nou, maar ik, ik denk in verhalen en niet zozeer in... in... <laughs> Ja, en, en Oranje Succes levert mooie verhalen op. Uh, zeker voor de, voor de krant, ik schrijf voor een, een populaire krant ja. in Nederland. Dus ja, dat levert mooie verhalen op. Dus heb ik het naar mijn zin, dus zit ik hier uh, te glimmen. Ja. ja, maar ik denk toch ook, uh, even ingaand ook wat Bert zei... over de herkenbaarheid, het onze jongensgevoel. Ja. Het, het raakt iets dat... Uh, Net even een tikje hoger is dan de sport alleen. Dan kijk ik jou weer aan, Bert. Ja, het nee, dit gaat. Kijk, de sport is dan het uh, de, de brengen van de boodschap. Maar het, het, het, uh, de, de, de werkelijkheid is het, het gevoel dat mensen samen iets beleven. En dat, dat krijgt vorm in die Tour de France. In de vorm van deze. Van uh, Molly en Dammy, zoals mijn dochter van 22 <lacht> altijd noemt. Die ook helemaal <lacht> idolaat is van die twee jongens. Omdat het gewoon. ja, Het is en niet zozeer. Het is niet eens een enorme wielen van Goud er wel van, is er goed mee opgevoed. Maar het uh, gaat daarin mee, omdat het, het verhaal is mooi. Twee Hollandse jongens in de Franse bergen... tussen allemaal hele sterke buitenlanders... houden zich staande en gaan meedoen voor de overwinning of voor het podium. Na Peter winnen zijn ze ook nog belezen. Molly heeft van toe gelezen. Ja, Dammy trouwens ook. Dus, uh, en uh, Bram Tankink, uh, die zich afvroeg uh, bij van waarom heet een van de hoofdpersonen Tankink... Ik zei, ja, die is vernoemd naar een Nederlandse wielrenner. Nou, die was, die was daar ook erg tevreden over. Even uh, over romantiek gesproken, want jullie maken ook allemaal wel eens wat mee. In het eerste journalistenvoor hadden we Frank der Nederlander... die twee dingen meemaakt. Eerste, ten eerste de eerste tour in een 25 jaar oude camper. Gisteren was het verhaal dat dat ding 8 kilometer voor de top van de Van Toen niet meer deed. Kokende motor, mm -hmm. agenten boos, vreselijke toestanden... want er stond een hele caravan zo'n beetje achter in een opstopping. Fles water erbij, deed het weer... Het oude brak, Brik van Frank van het Parool. Uh, Jeroen Smalen... Uh... Onze auto doet het nog. Ja, Maar wat maak jij mee? Ja, wat je, mee je maakt elke dag wel iets mee. En um, zoals, We hadden het net over de zakelijkheid van die wielrenners. Uh, volgens mij absorbeer je het wel en ga je pas later... Hè, straks, als we in Parijs zijn, ga ik ook eens twee weken op vakantie... ga je dan pas nadenken van wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt. We hadden het er net over. Ik kan me herinneren dat twee jaar geleden... zaten we in een chambre dood hier, twee dagen rond de rustdag... twintig uh, kilometer verderop in het Saint-Paul-Trois-Château. En daar was elke ochtend stond er een ontbijt klaar. En elke avond was er een koelkast gevuld met wijn... en, en stond er macarons. En, maar we hebben nooit iemand gezien daar. Nooit een levend mens daar gezien rondom dat uh, chambre dood. En, ja, dat, dat, dat was zo'n prachtige plek om te zitten. De onzichtbare gastheer was zo is het. zeer gul. Ja. Bert Wagendorp, je hebt er al lang uit, maar je hebt vast nog wel een gouden herinnering aan. Ja, mijn gouden herinnering is een, een avond met Jan Raas, ergens in, in Bretagne. Uh, laat werd het, werd steeds laat, Jan had een vriend bij zich. Dat was de befaamde veearts uit Goes. Hoes, zei die man zelf, Hoes. Op een gegeven moment kocht ik van de veearts uit Goes zijn jas voor 10 euro, want het zou, het zou de volgende dag gaan regenen en... Uh, de veearts verdween. Jan en ik bleven nog even zitten. En toen uh, namen er nog één. Ik ging naar bed en dacht, ik dacht van nou, daar kan ik nog drie uur slapen voor, morgen, voor, de, voor, de, voor, de, voor de rit van morgen. Jan ook, ging ook weg. Ik doe mijn slaapkamer open, mijn hotelkamer open. En ik, ik loop die kamer in, ik doe het licht niet eens aan. Ik laat me op bed vallen, bovenop de veearts uit Hoes. Die, die had ze gisteren in de kamer en die <lacht> lag te snurken. <lacht> Vast in slaap voor al die biertjes. Nou, ik heb er twee. We hebben allebei te maken met water. Eén ook, omdat je me dat vertelt, moet ik weer... Denk aan de gouden tijden van Jan Raas, dan zat je daar voor een hotel op een terras. En dan gingen ze weg. En Jan riep dan, het gaat zo regenen zeker. En dan was het gewoon volle zon, blauwe lucht. En ja hoor, daar kwam weer die emmer water over mijn heen. En dan zei Tom van Engelen, ja, dat was van Edwig van Hooidonk. Je hebt nog geluk gehad, want als het Erik van de Aarde was geweest... was er nog een televisie achteraan gekomen. <tiedacht> maar dan die tweede... Uh, echt gebeurd. Deze, deze tour. In, uh, ik rijd achter de koers en uh, achter de aan En ik had mijn auto gewassen naar de Pyreneeën, Glimmend mooi, die situatie. Uh, maar op de Mont-Saint-Michel, daar was jij ook, Jeroen Smale, daar was het, uh, of voor de Mont-Saint-Michel, was het één grote woestijn. Met zandige gele stofwolken. Dus ja. die auto was weer helemaal smerig. Ik rijd daar met mijn blauwe banderol en ik word staande gehouden moest even wat minder hard rijden. Maar monsieur, voor de laver van voiture, ik moet de auto wassen. Dat is beter voor het imago van de Ronde van Frankrijk. Kijk, daar wordt op details gelet. Ja. Maar ondertussen zijn ze wat minder snel... en dat kan ik me ook wel voorstellen... want het is een heel kwetsbaar evenement... net het opsporen van de bende... die werkelijk het, pers, het perskorps uh, treft. Jeroen Smalen, uh, heb jij alles nog? Je laptop, je camera? Ja, ja, ja, ja wij, wel, wij wel. Maar ik, uh, ik loop voor het eerst deze tour... ook uh, met al mijn spullen constant bij me. En, uh, wat, ik heb auto's gezien op de persparkeerplaatsen... waar hele ruiten uit zijn geslagen. Um, en... Het, ja, het zou bijna een, een roman kunnen zijn, Bert. Het is volgens mij een bende van binnenin actief. Want ze weten ook welke auto ze we moeten hebben. Ze weten welke auto er van fotografen is. Uh, waar de duurste hmm. apparatuur ligt. De, de mooiste fototoestellen. De, de nieuwste laptops. Ik heb er met de directie van de Tour over gehad. Ja. Pierre-Yves Thouau. En die zei ook van on nous suive. Ze volgen ons. Ja, ja, die heb ik ook. En het, het, het, die hebben ook van die bedjes om. En ik, die hebben het blijkbaar. Want ja, er zit ook nog een vorm van knap in. Die hebben het zo georganiseerd dat ze onge, ongehinderd, ongemerkt rondlopen. En herk, bijna herkenbaar zijn als televisiemensen. En dus ook een deur kunnen open doen. Zoals dat gebeurd ja. is van een Belgische televisiewagen. Daarin zat een technicus te monteren. Hoorde wel dat er een deur werd opengedaan. En toen die eh, daarna na de eh, voltooiing van de montage achter ging kijken, was die camera gewoon weg. Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Ik mag hopen dat uh, de verhoogde waakzaamheid... die door de toerdirectie is toegezegd, uh, mag helpen. Maar die auto van die Luxemburgse televisie... Ja. stond daar gisteren in Verzon la romaine naast de toerdirectieauto's, ja. als een statement... Ja, absoluut. Die was leeg getrokken. Uit ja, achterraam aan ja. Het linker en het rechter achterportier ja. aan diggelen. En provisorisch is gemaakt gemaakt uh, met plastic. Want ja, uh, Carglass kan zoveel mogelijk reclame maken als ze willen. Maar zo snel zijn ze er niet bij. En het gaat om tientallen auto's. Goed, dat is even uit de omringing van uh, wat, wat mm, volgers zal meemaken. Koop het zelf niet mee te maken. Uh, we gaan naar uh, het slot toe. Ik wil weer terug naar nu. Um, we hebben de waaie-etap al gehad. We hebben een mol van toe gehad. Komt nog een mooie week aan. Een schitterende week. Worden. Maar, ik ben zo... Nou, ja, bevreesd is het niet. Maar um, ja, benieuwd hoe ver eigenlijk alleen die voorsprong van Chris Froome gaat oplopen. Ja, nou, daar zit ik ook over na te denken. Het is nu al zo riant. Hè. Het is nu al ruim vier minuten. En als je kijkt naar de verschillen van de afgelopen jaren... Hè, van de winnaar ten opzichte van de nummer twee... was het nooit meer dan dat het nu is. Um, terwijl Vroom die gaat afstand nemen in de tijdrit. Die gaat afstand nemen op de west Die gaat afstand nemen anders zien. Dan ga je toch ook gauw richting de tien minuten. Ja, en of dat nou het signaal is wat je nu in deze tour na afgelopen winter wilt zien. Nogmaals, ook ik heb niks wat ik, wat ik tegen Vroom in kan brengen hoor. Begrijp je niet verkeerd, maar... Ja, dat is dan toch wel apart. Het wordt ook weer zoeken in de archieven naar maximale verschillen. De tijden mm -hmm. van Merks Meer dan een mm -hmm. kwartier die eerste toer. Nou ja, maar je moet je toch even niet vergissen dat we, dat we tot nu toe hebben. We, uh, van de uh, klimaat-categorie heb je een paar jaren gehad. en je hebt uh, gisteren ervan toe gehad. Er komen er nog vier. Ja. De grote, zware etappes moeten nog komen. Deze ja. toer is tot nu toe niet heel erg onderscheidend geweest. Nee. Dus wat, wat er precies in de krachtsverhouding aan de hand is. ja, dat moeten we nog maar even afwachten. De, de, de signalen zijn dat Vroom beter is dan de rest. Ja, ja dat kan hè. Maar nee. Kortel door zegt al vanaf dat we, het moment dat we op Corsica vertrokken... tegen iedereen in het peloton, wacht maar tot de derde week. Ja. Hij zei gisteren wel bovenop de Van Toe... stond hij met een soort witte vlag te wabberen... van uh, Vroom heeft gewonnen. Maar hij zei, wacht maar tot de derde week. Zegt hij tegen iedereen. Uh, waarbij iedereen zich hier ook afvraagt... kan je jezelf zo voorbereiden dat je juist in de derde week goed bent. Is ja. dat mogelijk? Ja. Heeft de toerdirectie het te zwaar gemaakt? Er is ge uh, veel nee, verantwoordiger... Ik vind dat een heel mooi... groep over de Van Toe aan het eind van zo'n lange etappe. Nu zijn er ook mensen die nog hun kanttekeningen zetten... bij twee keer op één ja. dag daar op de West. Jij wil zeggen dat je het niet te zwaar vindt. Nee. Ik, ik had gisteren wel een moment, dat toen ik zag hoe iedereen boven kwam op die van toe. Ook Vroom, ook Quintana. Dat er, wat ik nog nooit gezien heb, dat er zuurstof toegediend moest worden. Ja, dat het, gebeurde ook met Eddie Merckx in 1977. Ik, ik, nou, ik vond het wel onzin. Ik, bedoel, ik vind die sowieso die lange kappers ja, onzin. onzin. Ik vind ja. dat, waarom zat je niet op 150 kilometer? Ja. Het enige reden dat ze 240 kilometer moesten rijden... was dat Givor als enige stad in de omgeving bereid was om dat bedrag voor die stad te betalen. Zo is het, ja. Dus dat is, dat, is, dat is geen goede reden. Dus, eh, qua sportief gezien had het 150 kilometer moeten zijn. Ja. En dan eh, was het ook prima geweest. Maar ik vind het op zich tot nu toe geen onmenselijk zware tour. Dat kun je absoluut niet zeggen. De Pyreneeën waren twee redelijke etappes. In de Alpen komt er nu... Ze hebben, ze hebben het Italiaanse scenario toegepast. Gewoon, dit zwaartepunt ligt in die laatste week. Ja. En, en er, kunnen nog, er kan van alles gebeuren. Het is twee, wel, het keer, is wel... twee keer de Alp de West nogmaals. Ja, nou goed. het is wel zo. Ik... Uh... We hebben afgelopen winter zo ontzettend veel geschreven in, in alle kranten, vooral in Nederland, eh, over geloofwaardigheid van de sport, hè, want dat is waar de sport nu tegenaan loopt. En dan ben ik eh, dit wintersoem bij de Tirreno geweest, waar onmenselijke etappes in zaten. Milan San Remo, waar ze door de sneeuw heen moesten. Uh, de Giro de ben ik wedstrijd is ook gestaakt. Is gestaakt, Zij ja, zijn ja, ja. Met de bus gegaan. Ja, totdat er geen sneeuw meer lag en toen kon ze verder fietsen. Mm -hmm. um, Giro, waar, waar nou ja, Nicolas Saubrey misschien wel gewonnen had als ze mee had gedaan. Maar waar het niet geschikt was voor wielrenners in de Dolomieten, de Alpen. En, en nu dit, ik vind dat daar ook een hele duidelijke verantwoordelijkheid ligt... voor wedstrijdorganisatoren om het geloofwaardig te maken qua parcours. Uh, straks krijgen we nog de ronde van Spanje. Nou, daar zitten, meen ik, 11 of 12 aankomsten bergen op in. Ja. Ja, ik, dat is ook geen goed signaal. Maar dan even nu weer terug. Ik hoor je nog steeds uh, niet reageren op twee keer op één dag daar op de Alp de Ja, met Zeker op de West, ik denk dat de renners die hier rijden, dat dus niet zo gek veel uitmaakt. Dan heb je die zakelijkheid weer. Mm -hmm. Die kunnen dat, die zijn daarvoor getraind. Um, maakt het een verschil of je, ik noem maar wat, eerste Calibier doet en dan twee keer op de West? Ik heb altijd begrepen dat of de. Of eerste klandon daarna de fer. Ja, de de ik heb altijd begrepen dat op de West, um, als je dan toch ergens omhoog moet rijden, dat je dan nog het beste op de West kan hebben in de Alpen. En, ik geloof niet dat, ze daar, uh, dat, ze da dat dat een groot probleem is. Donderdag 18 juli, dan is het weer oranje boven. Vooral voor al die jongens in die groene shirtjes en een paar in een wit. Ja, die gaan en door een, een huis. Uh, Twan Poels nog die, misschien. Die er al twee keer. blauw. Woud Poels. ja. ja. Maak ook vaker die ja. rare fout. Ja, ja. <laughs> oud renner. <laughs> Woud Poels, Woutje <laughs> uit Limburg. Uh, goed, mag weer, moet er weer door die brullende haag van Hollanders ja. zijn. ja. Ja, dat gaat dit jaar natuurlijk weer, uh, weer heftiger worden dan, dan ooit. He, de, de, de, in het jaar dat, dat, dat Nederlanders daar als nummer 76 en, en 92 doorkwamen... Maakt u niet uit, dan stonden toch... de al top. helemaal gek. Ja, ja nu uh, mag je aannemen dat uh, deze twee jongens uh, gewoon vooraan uh, mee doorkomen. Ik ben benieuwd wat we daar gezien, want ze verwachten ook uh, vreselijk weer. Ja. Juist die dag. En ik ben benieuwd wat dat voor gevolgen heeft in, nou, voor, voor het wedstrijdverloop ook. Dat is dus het vervolgvraag, de vervolgvraag. Over. Het gaat niet alleen over die twee beklimmingen van die 21 bochten... Nee. maar ook over die ene afdaling ja. van het colletje van de tweede kolletje Gewoon de hoogte van de tweede categorie die daarna volgt. Niet vanwege de ernst van zijn stijging... maar vanwege het gevaar van zijn daling. Ja, ja Hij nou heeft Hilaire van der Schuren gaan we later deze week ook nog horen van, van Kanselij... die, die eh, afdaling gedaan met een paar renners. Zegt dat het wel meevalt, maar dat het er niet glad moet zijn. Nee, nee, nee, nee. Ze ja, zijn er in de Dovernee geweest, om het te verkennen. En toen was er geen wankelak te horen en nu is het de Tour. En nou, hoor je daar dus wel weer verhalen over. Ik, ik begreep ook dat het goed te doen is, maar voor mij ligt er nieuw asfalt. Want voor, voor mij zat dat oude geitenpad, hè, wat, wat, wat daar vroeger lag. Nou Goed, nieuw asfalt, dat kan snel glad worden. Het is heet geweest, lang. Um, maar Jeroen, je moet het volgens mij beoordelen op, op wat het dan is. Uh, die dag. En, en als dan één keer op de de limit is omdat je daar niet naar beneden kan, laat ze dan ook in godsnaam niet doen. Maar het, hoort, het, hoort ook, het hoort ook bij het opwarmen voor zo'n etappe. Je ja. zag het ook in de aanloop. Na Corsica, daar zouden toch zeker doden vallen, had ik gehoord van tevoren. In allerlei vreselijke, gruwelijke afdalingen en haast... In bochten. Uiteindelijk viel Corsica wat dat betreft tegen. Corsica viel in die zin honderdduizend mensen meer Ik heb, nog, op de nooit, ik heb nog nooit zulke mooie wegen gezien. Die, die hadden ze inderdaad allemaal keurig geasfalteerd. Er wordt sowieso, en, uh, en laten we het afkloppen hoor, want het hoort er ook niet echt bij. Maar er wordt sowieso heel weinig gevallen dit jaar, valt me op. Ja. Er is één uh, heel voornaam slachtoffer, Jurgen van der Broek. Ja. Uh, en je hebt die val gehad wel op Corsica door, door die krankzinnige eindvals van die eerste rit. Maar er zijn busch. minder... Grote valpartijen, zoals we vorig jaar zagen, op weg naar Metz... waar ook heel veel Nederlandse uh, jongens bij waren. Minder valpartijen is ook al uitgelegd als een, een gevolg van minder drugs... minder doping in het peloton, minder stress, uh, meer concentratie. Dat zou uh, ja, kunnen. Ik weet niet, dat, ja, dat, die zal het zeggen. Ik vind nog steeds het beste bewijs voor uh, dat voor minder dood, minder drugs vind ik 2 uh, en 5 van, uh, van uh, Damie en Molly. Dat vind ik de. Te... Ik, die jongens, daar, daar geloof ik in, daar vertrouw ik in. Ik heb met vroeger hetzelfde. Dat ik denk van ja, die jongen. Hij, hij, het is een beest, een beest van een trainer. Weet je? Hij, hij, hij, je ziet ook, het, het lijkt wel alsof er een, een anorexia-patiënt die bergop vies. Die toch zijn kracht heeft weten te houden. Dat is zijn geheim. Weet je? Hij, het is 59 kilo wat je daar omhoog ziet gaan. Maar met een ongelooflijke hoeveelheid kracht. Ja, dat, daar maakt hij het verschil. Zoals Dave Brailsford zei gisteren. Uh, het is niet alleen kracht. Het is gewoon klasse. Jeroen Smalen, toch? Uh... Laten we het hopen. Ja. Het is klasse en het is ook pure inzet. Je hebt het gezien bij Wiggins, hij heeft dat kennelijk één jaar kunnen volhouden... om zijn hele leven in dienst van het fietsen te zellen. Toen had hij de Tour gewonnen, heeft hij de Olympische Spelen gewonnen... en daarna heeft hij de fles bier aan de mond gezet... en is gewoon weer zijn oude leventje van gezellige Dank bierdrinker gaan hervatten. Dankjewel. We gaan het zien. Een Tommy. Een Froemie. Het bouwen wel natuurlijk. Ja, Molly. Jeroen Willard was dat met het journalistenforum vanuit uh, Frankrijk. We hebben zo nog een uur Radio Tour de France. Ik kijk even op de gastenlijst. Hé, hey, Marianne Vos komt in ieder geval langs. A bientôt, avec Radio Tour de France. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is summer sale bij Tempoor. Met extra showroomvoordeel tot wel 40%, het tweede kussen voor de halve prijs